1 uur. Dit is Radio 1, Het Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, op maandag hebben we altijd een werkloons... met een Nederlandse ondernemer die in het buitenland actief is. Dit keer is dat Ali Kainar die vanuit Groningen handelt met Turkije. Nu het NOS Journaal, Jan van den Putten. Goedemiddag, bijna 10 miljoen euro binnen voor de Filipijnen. Australische Greenpeace-activist, langer vast... en vier jaar cel geëist tegen oud-VVD-gedeputeerde Hooy het is bewolkt, op de meeste plaatsen is het droog in het zuidoosten... en oosten is misschien wat zon en het wordt 5 tot 8 graden. Vanavond in het westen regen, morgen geruime tijd regen en vrij veel wind. En vanaf woensdag wordt het kouder, maximaal rond 5 graden... en kans op winterse neerslag. Eerste actie voor de Filipijnen. Tussenstand, laatst gemeld, 9,9 miljoen euro. In beeld en geluid in Hilversum is Josephine Trehi. Josephine, hoe, hoe druk is het daar eigenlijk met bezoekers? Ja, een stuk drukker dan vanochtend in ieder geval. Het zijn vooral ook schoolklassen die geld komen storten. Er is een schoolklas op het parkeerterrein hier voor beeld en geluid ook auto's aan het wassen. Allemaal voor het goede doel. En ik loop hier heel even, hier staan twee kleine meisjes met een heel groot schilderij... Ik heb het eigenlijk met mijn moeder gemaakt. Een mooie blauwe lucht en twee roze olifanten? Ja. En wat betekent het schilderij? Tweelings. oh het zijn allemaal tweelingen? Mijn broertje en dat is ook ze met mij samen een tweeling. Dus... En we hebben ook een tas nageschilderd. Dat hebben we niet uh, zelf gemaakt. En waarom willen jullie dit hier aanbieden? Voor de, een beetje voor de Filipijnen. En waarom? Omdat die eigenlijk... Uh, die hebben geld nodig voor een huis te bouwen of een hele grote school misschien. En voor eten en voor drinken. Is het de bedoeling dat mensen geld betalen voor het schilderij? Ja. En dan gaat dat naar Giro 555? Ja. Het is wel een mooi vrolijk schilderij. Het is ook vooral heel, best wel groot. Je hebt ook moeite om het vast te houden. Succes meiden. Oké. Okay. Dan loop ik nog heel even hier naar het belpanel. Hier zitten heel veel... Uh, bekende en minder bekende Nederlanders de hele dag de telefoon op te nemen. Nog een fijne dag verder. Ja, dag. Lori is daar één van. Zelf is ze Filipijnse, maar werkt ook bij Oxfam ja. ja. Klopt. Ja, ik ben Lori en uh, ik ben uh, beleidsmedewerker uh, bij Oxfam -Novib. ja. Jij hebt familie ook in het getroffen gebied? Ja, aan uh, mijn uh, moeders kant van de familie wonen in Tacloban. Dat is het rampengebied. En mijn ooms, uh, tantes en... Zijn kinderen wonen daar. En hoe gaat het? Nou uh, ja, vijf uh, dagen geleden uh, weten wij dat uh, ze leven nog. Ze hebben uh, helemaal niets. Mijn, mijn tantes uh, hebben uh, winkels, uh, ze, hebben, uh, ze zijn ondernemers. Maar ze hebben nu helemaal niets. En verzekering is niet echt gewoon in de Filipijnen. Het is echt heel erg. Het is dus een hele moeilijke tijd voor ja. jou en je familie ja. daar. Uh, maar dat is toch wel fantastisch dat je je vandaag dat zo kan inzetten. Ja. Ja, ja, dus ook uh, voor mij is het heel persoonlijk. Het ja, is dus ook uh, niet makkelijk, maar ik doe mijn best. En ja, het is niet alleen uh, vandaag, maar, maar ook volgende dag. We hebben nog meer actie om te doen. Yeah. Josephine Trehi in beeld en geluid, zij maakte deze reportage. En de lijnen zijn natuurlijk nog de hele dag geopend om geld te geven. En op de Filipijnen. Eerst verslaggever Matthijs van der Wiel. Matthijs, begint er iets van een normaal leven alweer terug te komen. tien dagen na die orkaan? Nee. Hier in uh, Tacloban. en op de rest van het eiland Leiden. Eh, zijn ze het afgelopen week echt bezig geweest. om eerst bij te komen van die orkaan en om een heel klein beginnetje te maken aan de noodreparaties. De, de gaten in de daken te repareren voor zover mogelijk. Mensen die begonnen een klein beetje wat schoon te maken... hier en daar kleren te wassen, kijken welke spullen te redden waren... Dus uh, dat, is nog maar, dat moet eerst nog allemaal gebeuren. Geen enkel bedrijf is open. Heel veel fabrieken zijn ook helemaal verwoest. Hè? Dat zijn echt niet alleen maar die golfplaten, hutjes of die houten huisjes waar de mensen wonen. Ook echt sportcentra met uh, betonnen muren en een heel zwaar dak. Ook helemaal verwoest. Alles is dicht. Niks doet het. Er is geen stroom. Uh, dat zal, wat dat betreft zal dat ook heel belangrijk zijn voordat dat normale leven weer kan beginnen. De scholen, dat zijn ook Bijna altijd betonnen gebouwen zonder verdieping. Lage gebouwen, plekken waar ook mensen zijn gaan schuilen toen die tyfoon eraan kwam. Uh, de meeste daken zijn stuk. Ik heb één school gezien vrijdag waar kindjes in de klas zaten. Waar, uh, waar de school dus open was. Een andere grote school hier, uh, technisch uh, college hier in Tacloban. Dat zit helemaal met vluchtelingen die in de regen zitten omdat ook het dak daar kapot is. De scholen willen ze dus als eerste open, uh, openen. Maar uh, dat gaat voorlopig ook niet gebeuren... Oproep is aan alle andere regio's om leerlingen zoveel mogelijk daar in scholen op te nemen als ouders met een gezin daar naartoe gevlucht zijn. Dus een normaal leven, nee dat, dat is echt nog ver weg. Talloze problemen, een van die problemen de onveiligheid op straat en dat hindert ook de hulpverlening. Is er inmiddels iets meer veiligheid, is er wat verbeterd? Ik zal je eerlijk zeggen, ik ben hier een week geweest en ik heb er zelf bijna niks van gemerkt, die onveiligheid. Uh, ik zag wel heel veel militairen op straat, checkpoints van de politie. In de eerste dag, de eerste uren, de eerste dag na de orkaan zijn er winkels geplunderd. Ik heb al die kapotte ruiten gezien. Maar ja, daarna is de orde vrij snel hersteld door de politie. Um, die verhalen over onveiligheid die zijn volgens mij ook wel een beetje een eigen leven gaan leiden. We hebben chauffeurs gesproken van een hulpconvooi die inderdaad bedreigd waren... of zich in ieder geval bedreigd voelden, ook vanwege verhalen die ze gehoord hadden. Dat is gebeurd. Maar nu hoorde ik gisteren bijvoorbeeld dat er vrachtwagens waren die niet naar de haven van Ormok... waar wij logeerden, dat, die, dat zij daar niet naartoe durfden omdat het te onveilig was geweest... Ik ben daar vaak geweest in die haven. Daar was echt helemaal niks aan de hand. Het is ook omdat de communicatie zo moeilijk is... Dan dat één zo'n verhaal al gauw zeg maar, wordt doorverteld tussen de chauffeurs. En uh, ja, dat schrok niet altijd met de werkelijkheid. Ik, ik, ik heb er weinig van gemerkt, van die, van die onveiligheid hier. Ik zie vooral heel veel mensen die heel gedisciplineerd... heel geduldig in de rij staan, zonder enige wan, wanklank. Gelukkig maar. Matthijs van der Wiel in Takloban. Vanaf volgend jaar moeten jongeren tot 25 jaar zich legitimeren in supermarkten... als ze sigaretten of alcohol willen kopen. De supermarkten doen dat, omdat de leeftijdsgrens voor het kopen van die producten omhoog gaat van 16 naar 18. Nu moeten jongeren tot 20 zich legitimeren. Maar volgens de branchevereniging van supermarkten is het juist in die leeftijdsgroep lastig om de leeftijd te bepalen. En daarom is er voor gekozen om de legitimatieplicht te verhogen naar 25. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. De zaak tegen oud-gedeputeerde Hoijmaijers van de provincie Noord-Holland. Er is tegen hem vier jaar celstraf geëist. Hoijmaijers wordt onder andere verdacht van omkoping en van witwassen. Joris van de Kerkhof bij de rechtbank. Vier jaar geëist tegen Hoijmaijers. Wat zijn de argumenten van de officier van justitie? Ja, drieënhalf uur geleden begon de officier met de vraag, is die integer? En als ik die vraag uh, met uh, nee beantwoord, wat voor straf hoort daar dan bij? Nou, daar deed hij dan uiteindelijk drieënhalf uur over. Aan het eind stelde hij zich die vraag nog een keer, is die integer, uh, Hooymeijer, is die integer geweest? Nee. Uh, is die strafbaar? Ja. En daar hoort dan vier jaar bij. Hij had een eigen bedrijf, daar was zijn vrouw, die overigens nu net hier achter mij uit de wc komt... En een beetje angstig een andere kamer weer, weer ingaat. Uh, daar was zijn vrouw directeur van, van dat bedrijf. En hij had twee bevriende uh, bedrijven, mensen die uh, bij een bedrijf werkten... die voor hem uh, notas uh, schreven. Op een of andere manier uh, kwam dat geld dan uiteindelijk toch allemaal weer bij hem. Dat maakte hem niet integer. En dat zorgde er dus uiteindelijk voor dat die officier van justitie uh, zegt uh, vier jaar cel. En is dat nou een beetje wat verwacht was? Vier jaar, het klinkt als best veel. Dat klinkt als, als heel erg veel. Zijn vrouw, die directeur was van de, het bedrijf Move, het bedrijf van Hoormeijers zelf voordat hij gedeputeerde werd, die werd eigenlijk van hetzelfde allemaal verdacht. Maar tegen haar wordt 240 uur dienstverlening en 25.000 euro geëist. Ja, hij had natuurlijk een andere functie. Hij was gedeputeerde, hij was wethouder, hij is statenlid geweest en gemeenteraadslid in, in Amsterdam geweest. En bij zo'n functie horen eh, andere verantwoordelijkheden. En daarom zegt eh, de officier die eh, acht verschillende punten had... waarop eh, bewezen wordt eh, dat hij niet integer is, dat hij geld witgewassen heeft. Daarop zegt de officier, daar hoort dus zo'n straf bij... passend wat hem betreft, vier jaar. Vier jaar dus geëist tegen oud-gedeputeerde Joris van der Kerkhof, die zag en hoorde het allemaal gebeuren. Na eerdere bericht over een schietpartij bij de Franse krant Libération in Parijs... komt er nu het bericht binnen over een ander schietincident... ook in de Franse hoofdstad. Correspondent Ron Linker, wat, wat is er aan de hand in Parijs? Ja, Parijs is dus opgeschikt door twee schietpartijen vanochtend. Het is onduidelijk of er een verband bestaat tussen de twee. Vanochtend uh, ging een man de lobby binnen van de krant Libération schoot daar met een jachtgeweer. En een assistentfotograaf is daarbij zwaar gewond geraakt. En net een kwartier geleden kwam inderdaad het bericht binnen dat er schoten klonken bij een bank in het zakendistrict La Défense, ook hier in Parijs. Daar zouden geen gewonden bij gevallen zijn. Het is nogmaals onduidelijk of er een verband bestaat... hoewel sommige Franse media zeggen... dat de kledij van beide schutters overeenkomsten vertoont. Het roept in ieder geval bij veel journalisten vragen op... of de schutter van vanochtend misschien wel dezelfde is... als de man die afgelopen vrijdag nog bij de redactie van nieuwszender BFM-TV... een aantal journalisten heeft bedreigd. Toen is er niet geschoten, maar de man liet wel kogels achter... om zijn dreigement kracht bij te zetten. En kun jij ook iets zeggen over reacties? Zijn er extra beveiligingsmensen op de been? Naar de redactie van Liberation, dat kun je je voorstellen, die is in shock. De lobby ziet er volgens ooggetuigen uit als een, als een oorlogscène. Frankrijk heeft korte tijd geleden ook al twee journalisten gehad die in Mali zijn vermoord. Dus voor veel collega's is het een periode van droevenis. President Hollande heeft zijn regering opgedragen om alles te doen om de schutter of de schutters te vinden. Zijn minister van Binnenlandse Zaken heeft al uh, verordoneerd dat de bewaking bij grote mediaorganisaties hier in Parijs verscherpt zal worden. En verder hoopt men natuurlijk snel tot arrestatie over te kunnen gaan. Hè? Zoals de politie op dit moment beelden aan het bekijken van uh, veiligheidscamera's om te kijken of men de schutter kan identificeren en of het dezelfde persoon is als die incidenten bij BFM TV en vanochtend in La Défense. Ron over de recente incidenten in Parijs. De rechtbank in Sint-Petersburg heeft bepaald dat een Greenpeace-activist langer blijft vastzitten. Het voorarrest van de Australiër Colin Russell is met drie maanden verlengd. En er valt vandaag ook een besluit over de hechtenis van zeven andere buitenlandse Greenpeace-activisten. Overmorgen moeten twee Nederlanders voorkomen. De activisten zitten sinds september vast in Rusland. Ze werden opgepakt bij een protestactie bij een boordplatform in het noorden van het land. De Australische inlichtingendienst heeft twee weken lang het telefoonverkeer van de Indonesische president in de gaten gehouden. President Judo Yono, dat meldde de Australische nieuwszender ABC en de Britse krant The Guardian. En dat doen ze op basis van documenten die zijn gelekt door Edward Snowden. Correspondent Robert Portier over die spionage van Australië. Ze hebben in ieder geval bijgehouden met wie er nou precies is gebeld. Dus met wie de president zelf heeft gebeld en door wie hij werd gebeld. En in één geval is in ieder geval geprobeerd om dat gesprek daadwerkelijk af te luisteren. Maar dat zou niet zijn gelukt. En naar aanleiding van die berichten roept Indonesië zijn ambassadeur uit Australië terug voor overleg. TV-zender Fox zendt komend seizoen de oefeninterlands van het Nederlands Elftal. Ook het bekervoetbal en het duel om de Johan Kruifschaal zijn op de commerciële zender te zien. Fox heeft erover voor vier jaar overeenstemming bereikt met de KNVB. Voor de KNVB was het vooral belangrijk dat vrouwenvoetbal meer op tv komt... en dat zegt de commercieel directeur van de Voetbalbond. Dat kon moeilijk op de commerciële zenders... want dan zit je tussen de grote formats in voor reality soaps en dat soort dingen... En dat is fantastisch op deze combinatiesender van betaaltelevisie en open net sport. Dat we dit soort formats voor nieuwe programma's met ook vrouwen en jonge oranje daar goed op kwijt kunnen. Dus 13 overeen, het is dertien overeen. Daar straks was er een rommeltje op de weg. Hoe is het nu? Helene de geest. Ja, het ziet er eigenlijk nog precies hetzelfde uit uh, op dit moment. Dus nog problemen op de A27 van Breda naar Utrecht. Tussen knooppunt Gorkum en Lexmond nog 8 kilometer. Er wordt daar een vrachtwagen geborgen. Daardoor is bij Lexmond de rechterrijstrook dicht. Kan over, overigens uh, niet al te lang meer duren. Waarschijnlijk is die over een kwartiertje wel vrij. In de tussentijd kan het verkeer richting Utrecht beter omrijden... via knooppunt Del over de A15 en de A2... En ook de A29 van Zonzeel naar Den Bosch... die is nog dicht bij Knopend Hooipolder. Daar wordt een oplegger geborgen. Het gaat ook niet al te lang meer duren. Er staat wel file van Zonzeel naar Den Bosch... tussen Maden en Knopend Hooipolder, 4 kilometer. Dankjewel, Helene. Hoofdpunten van deze uitzending... de Giro 555-actie voor de Filipijnen... heeft tot nu toe bijna 10 miljoen euro opgeleverd. En de stand loopt verderop in de loop van de dag, verwachten we. In de getroffen stad Tacloban is iedereen druk bezig... om noodreparaties uit te voeren, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel. Die is in de Filipijnen. En tegen oud-VVD-gedeputeerde Maiers is vier jaar cel gereisd. Het OM verdenkt hem van omkoping, valsheid in geschriften en witwassen.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 Het is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Op maandag hebben we altijd een werklunch met een Nederlandse ondernemer... die in het buitenland actief is. Dit keer is dat Ali Kainar die vanuit Groningen handelt met Turkije. In onze reportageserie In de Praktijk gaat het dit keer over Defensie. De minister van Defensie die zei vorige week dat ze spijt heeft... dat Defensie is gestopt met de werving. Want eigenlijk heeft de minister, Hennis dus... ondanks alle bezuinigingen, toch ook nog nieuwe mensen nodig... De moeder in onze reportage straks is daar wat minder blij mee. Zij probeert haar zoon te overtuigen dat hij niet voor Defensie moet gaan werken. Nou, ik laat hem allemaal leuke films zien uh, van de Discovery Channel en zo. En, uh gaan we samen kijken en uh, hij vindt het alleen maar leuker. Dus <laughs> ik heb me erbij bij neergelegd. het na halftwezenstam.nl. De stelling dan, een 24 uur schokzender is een goed idee. Dat zijn plannen die nu bij SBS leven. Daarmee hoopt het bedrijf SBS dus in twee jaar tijd... bijna 20 miljoen euro te verdienen. Dat meldt het AD op basis van het strategisch plan van SBS Broadcasting. De nieuwe zender begint als vrouwenzender... omdat de regels voor online gokken waarschijnlijk pas vanaf 2015 worden versoepeld. Maar dan gaat die vrouwenzender, is het de bedoeling over in een gokzender. Bent u het eens of oneens met zo'n gokzender, is dat een goed idee. SMS staat naar 7070, 70, kost 50 cent. U mag gratis bellen, 0800-1101. www.stand.nl is de website. U kunt ook eens of oneens twitteren. Doe dat dan met Hekje Standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. Ondernemen in Turkije, hoe doe je dat? En helpt het als je een Turkse achtergrond hebt? Iedere maandag praat ik met Nederlandse ondernemers... die succesvol zijn in het buitenland. En deze week is dat Ali Kainar. Hij heeft samen met zijn broer het bedrijf Kaan Groep... ze bieden allerlei diensten en producten aan. En één daarvan is Nafking. Dat is zeg maar de Turkse versie van TomTom. Tom. Door de Nederlandse broers ontwikkeld. En ze zijn daarmee marktleider in Turkije geworden. Meneer Kainar, goedemiddag. Even over Nafking. wat is dat? Ja, goedemiddag. Uh, Nafking is een navigatieapparaat. Uh, het is een merk opgerold uh, in Nederland. Die hebben we gebracht naar Turkije. Uh, we zijn de marktleider geworden. Door middel van een goede producten uit China te sorteren. Uh, in te kopen. Met daarbij horende goede kaarten voor Turkije. Met name speciaal, speciaal voor Turkije. En daardoor hebben we dus een hele... Mooie product samen kunnen stellen. Ja, want dat bestond dus nog niet in Turkije zoiets. Nee, we zagen de markt in Europa uh, opkomen met navigatietoestellen. Uh, en om in uh, Nederland met het nieuwe product te gaan beginnen, heeft geen zin. Uh, we dachten we gaan gewoon in Turkije voet aan de grond krijgen. Uh, zodoende zijn we dus uh, eerste stap gedaan om in uh, Turkije uh, navigatietoestellen te lanceren. Ja, want Turkije was natuurlijk een land in, in opkomst ook. Het ging economisch alleen maar veel beter daar. Dus u dacht, dat is een gat in de markt. Ja, we dachten, uh, we hebben een uh, mogelijkheid. Uh, achtergrond van ons is ook Turks. Uh, we dachten, nou Turks-Nederlands uh, combinaties voor ons hartstikke goed. Uh, laten we daar maar gewoon starten. En op zich heeft dat uh, heel goed uitgerold. En nog even over die NAFking. Want in Nederland is alles georganiseerd. Ongeveer elke steen is in kaart gebracht. Zeg maar. Is dat in Turkije ook zo? Nou, Turkije was niet zo. Uh, het is nu, ik kan zeggen, 80 procent zo. In de jaren dat ik in Turkije kwam, dat was 2007, daar was echt, echt nog heel veel aan te doen. Had ik toch eerste kaart toen ik uitleverde was 52 steden van de 81 steden. En, en trof u daar veel scepticis ook, van joh, dat slaat hier helemaal niet aan? Ja, in het begin wel, want ze geloofden niet in navigatie. Want de Turken die, die vragen elkaar de straat en er komt in één keer tien Turken die vertellen gelijk van... hier moet je rechtsaf, hier moet je linksaf. <laughs> dus uh, dat was iets makkelijker, maar langzaam hebben ze dus geleerd dat dit ook een goed product is. Ja, en, en elke straat heeft ook een naam daar en, en dus in die zin kon het systeem worden opgezet. Ja, ik heb een, uh, het systeem is goed opgezet, maar de straatnamen werden wel vaak ge, gewijzigd. Dat moet ik wel even eerlijk oh. toezeggen. Hoe, hoe komt dat? Ja, als een, een premier langs gaat komen of die een of andere feest gaat organiseren... krijgt de straat in één keer uh, Pietje naam en een andere uh, jaar staat het uh, met de Jantje naam. Aha. En, en past u dat dan nog weer aan? Of, uh? Ja, uiteraard. Na, na zes maanden of een jaar passen we weer aan. Ja, ja. moeten we Van, wel... Volop werk. En dan moet je wel hopen dat niet de premier intussen alweer langs is geweest. Want dan heet het intussen weer anders natuurlijk. Ja, wij hebben al een paar keer zoiets meegemaakt. Ja. Nou, nou zei u van, we hebben een Turkse achtergrond. Uh, dat lijkt me een voordeel dan als je zaken wil doen in Turkije. Of, of viel dat in de praktijk ook nog wel tegen? Nou, dat viel tegen hoor. Uh, ik dacht dat ik Turk was, maar ik, was, ik ben gewoon Nederlander. En, zo zo uh, zien zij dat daar. Ja... Het, het is op uiterlijk misschien wel, maar als je daar komt om zaken te doen... Uh, wij zijn heel anders gewend dan uh, hoe de Turken echt in Turkije werken. Het is gewoon echt totaal verschille, verschillende manieren van werken. Legt u dat eens uit? Wat is dat verschil? Nou, je komt, uh, uh, je komt bij een klant binnen. Uh, ik ben altijd gewend als ik om twee uur bij een klant moet zijn uh, dan ben ik er om kwart voor twee of tien voor twee ja. uh, en als ik te laat ben uh, vijf minuutjes zelfs bel ik tien voor twee van of, ik ben vijf minuutjes te laat en bij hun is het gewoon zo, je hebt een afspraak om twee uur uh, ze komen om half drie aanzetten uh, kwart voor drie en ze doen net alsof er niks aan de hand is nou ja. <laughs> Daar moest je echt, echt aan wennen ja. en, en we, nog even, want u zegt van ik zie er wel uit als een, als een Turkse meneer maar uh, uh, ja, intussen word ik daar gezien als een Nederlander hoe, hoe, hoe probeert u dat dan te voorkomen? Nou, als je, een Nederlander, als je als een Nederlander in Turkije wordt gezien, moet je blij zijn. Want Nederlanders zijn goed aangeslagen bij de Turkse bevolking. Oh, dus, dus eigenlijk is dat juist goed. Ja, het is een hele positieve uh, zakenrelatie hier opbouwen. Uh, als je in Europa kijkt, uh, is Nederland toch uh, in mijn ogen top, uh, top 1. Ja, en, en dat is juist die punctualiteit en dat soort dingen, dat wordt dan genoemd? Ja, dat vinden ze ook prettig. Dat hebben ze ook uh, zichzelf moeten aanleren. Van ja, zij hebben gelijk. Uh, wij, wij stelen hun tijd. En dat kunnen we niet maken. Ja. En dan nog even over, want daar hebben we het heel vaak in deze serie over gehad. Hè. We hebben mensen gehad die, die in, in Brazilië zaken doen of in China. Daar horen altijd uh, bepaalde gebruiken bij. Wat je wel en uh, wat je niet doet. Hoe, hoe is dat als je met uh, de Turkse mensen zaken doet? Uh, ja, het eerste wat je doet is gewoon, uh, je gaat over social talk doen. Gewoon over families, over je verleden, wat je allemaal doet. Uh, dat is eerst het belangrijkste, om eerst een feeling te krijgen. En daarna, uh, ja, dan begin je over zaken te doen. En dan meestal uh, wat je zegt moet je waarmaken. Als je dat doet, dan kun je altijd zaken doen daar. Mm. Maar dat is dus ook wel een beetje wat niet echt Nederlands is. Want wij zijn nogal gauw geneigd om gelijk uh, ter zaken te komen. Hè? En daar moet je toch eerst een beetje nou ja, social talk. Hoe is het met de, met de familie? Uh, dat soort dingen. Ja, dat is heel belangrijk. Dat vinden ze ook heel belangrijk. Uh, je moet ook onthouden wat er al eigenlijk in het verleden is geweest. Uh, is zijn zoon ziek geweest of een uh, uh, vrouwtje uh, ergens heen geweest? Dat moet je gewoon echt onthouden. En als hij de volgende keer komt, moet je gewoon een vraag stellen. En dan vinden ze zo fijn van, oh, hij interesseert ook in mij... Um, nou even naar uh, Navking, hè, het product wat jullie hebben gemaakt Ook in Nederland en uh, trouwens in, in ook andere, andere landen zien we dat dat met die navigatieapparatuur, uh, Nou ja, dat daar de, de, de vaart een beetje uit is Ook omdat het natuurlijk op allerlei telefoons wordt aangeboden Dus hoe is dat voor jullie product? Nou, wij hebben, uh, Nafking hebben wij opgestart. Uh, na een bepaalde periode, in dus de afgelopen twee jaar, begint al een beetje terug te uh, gaan. Uh, in die tussentijd hebben we een hele goede relatie opgebouwd... met uh, grote operators, uh, grote banken, uh, handsetmakers. Uh, onder andere Samsung is een hele goede uh, klant van ons geworden. Uh, wij leveren ook de software aan, aan Samsung in Turkije. En zo hebben wij dus ook in Midden-Oosten... Hele goede relatie opgebouwd. En we kregen een vraag om, uh, om iets anders erbij te doen. En we zagen dat de navigatie weer dan toch een beetje uh, overgaat naar de mobiele telefonie. En daar hebben wij dus ook weer een nieuw product uh, voor uh, aan het ontwikkelen. Gegaan. Ja, dat moeten we eens even uitleggen, want dat heet Mounter. Dat klopt. Uh, wij hebben gezien dat uh, uh, smarttelefoons alles in, alles in one is. Gewoon, uh, je hebt Facebook, je hebt Twitter. Je hebt al die programma's heb je erin zitten. En uh, navigatie is ook een onderdeel ervan. En tegenwoordig krijg je ook bij Google gratis navigatie. Dus je moest... Uh, een nieuw product komen en iedereen die in de auto zit... die heeft een telefoon, die moet die laden. Ja, je moet een kabel in je auto zoeken. Uh, je moet een dat tien jaar geleden ontwikkelde uh, car mount... moet je gewoon oppakken, met twee handen vastzetten... met twee handen eraf zetten. Uh, we hebben gedacht, wij kunnen het ook makkelijker. Dus we hebben een, een car mount ontwikkeld. Een uh, magnetische car mount die tegelijkertijd ook aan het laden gaat. Dus in één seconde kun je gewoon uh, op je vooruit plakken. En je gaat het vasthouden met de magneetkrachten. En tegelijkertijd ga je ook laden. En dat was gewoon een super idee. Ja... En die hebben wij uh, uitgezocht uh, nergens in de wereld te krijgen. Dus we hebben gelijk gepatenteerd in Amerika, in China zelfs en Europa. U gaat de wereld voorover als ik dit hoor? Uh, dit is de bedoeling op dit moment. Echt waar? Ja, helemaal uit Groningen. Ja, nou ja, hartstikke mooi. Ja, Ze zeggen er gaat niets boven Groningen, dus dat klopt in dit geval wel. Dat vind ik een hele goede woord. <laughs> ja. uh, maar, maar dit is dus iets heel nieuws. Dat betekent dat die nafking eigenlijk helemaal naar, uh, naar achter, de, achter, de, achter, de, achter de geraniums verdwijnt. Ja, maar goed, uh, je moet met de markt meegaan. En de technologie van vandaag is morgen niet meer hetzelfde. Dus je moet gewoon even uh, een jaartje later gaan kijken. En dit hebben we dus nu uh, ontwikkeld. Het is nu uh, startklaar. En ik denk dat wij uh, medio december uh, op de wereldmarkt kunnen... Uh, uh, uh, onze product ja. kunnen lanceren. En pakt u dan echt gelijk de hele wereld aan? Of, of begint u toch in Nederland? Of, of juist in Turkije? Of in Nederland en Turkije? Of, of gaat het echt gelijk helemaal los? Uh, het moet helemaal losgaan, want we hebben een hele goede relatie met uh, onder andere Samsung, waar ik ook net zei. Uh, we hebben wat balletjes gegooid en die hebben een balletje zo uitgerold dat we op dit moment al meer dan twintig landen al in gesprek zijn. Kijk aan, nou zeg. Zij, en nog even: uh, u doet het met uw broer uh, samen, dat, dat werkt goed? Dat werkt hartstikke goed. Echt uh, geen enkel probleempjes. Nee, ik. Ik kan u nog sterker vertellen. Wij zijn twintig uh, jaar geleden bij de notaris geweest... Uh, om een uh, contract uh, af te sluiten en een uh, volmacht af te sluiten naar elkaar toe. Algehele volmacht. En de notaris keek ons van... Uh, jouw broer kan jouw huis verkopen, jouw telefoon... alles kan hij verkopen, je bankrekening leeghalen. En mijn broertje zegt ja, laat die maar doen. <laughs> en zelfde vraag heeft hij bij mij gedaan. Hij zegt ja, laat die maar doen. Hij zegt nou, dit is de eerste keer in mijn carrière dat ik dan op zo'n manier een volmacht kan uh, maken. Ja, ja. Nou, dit klinkt als een prachtig verhaal. Ik, ik, hoop, ik wens u alle succes toe. En blijft u gewoon in Groningen dan, als dit echt wereldwijd een uh, hit gaat worden? Ja, het gaat niks boven Groningen. <laughs> Dank u wel. Bedankt voor het gesprek. Groet aan uw broer Ali Kainar, ondernemer dus nu nog in Turkije. Maar hij gaat gewoon de wereld veroveren met dat nieuwe product Mounter. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. En deze week is dat Anne van der Veen op werkbezoek bij Defensie. Tot ieders verbazing namelijk zei minister Janine hennis plasgaard vorige week dat ze spijt heeft dat ze is gestopt met de werving van nieuwe militairen... voor bijvoorbeeld de landmacht. Want ondanks alle bezuinigingen blijken er zo'n 4000 vooral jonge mensen nodig te zijn. Anne zoekt deze week uit hoe ze die nieuwe mensen proberen te vinden... en wie eigenlijk die geïnteresseerden zijn. Deel 1, de voorlichtingsdag, waar iedereen die overweegt om militair te worden verplicht naartoe moet. Vanochtend was er zo'n voorlichtingsbijeenkomst in Den Haag. Morgen, mensen die voor de land mag komen, mogen met mij meelopen. Nou, en dan krijgen we een groepje geïnteresseerden achter ons aan. Goedemorgen allemaal. We zijn allemaal heel rustig, kijken gespannen uit naar de voorlichting. En wat ouders zitten erbij. Met wat voor gevoel zit u hier? Ik heb wel geprobeerd anderhalf jaar uit zijn hoofd te praten, eerlijk gezegd. Maar het wordt alleen maar sterker, het gevoel. Dus we moeten doen wat hij wil. Zullen we nog een laatste poging wagen? Wat zegt u dan als u het uit zijn hoofd wilt praten? Nou, ik laat hem allemaal leuke films zien. Van Discovery Channel en zo. En gaan we samen kijken. En hij vindt het alleen maar leuker. Dus ik heb me erbij bij neergelegd. Ja, avontuur. Ja, vooral dat. Ja, en met je maten het veld in. Dat lijkt mij nog het mooiste. Nu zit je moeder ernaast. Ja. Zij wil het helemaal niet. En uh, ook mijn broer, uh, die vindt het ook maar niks. Maar ja, uh, ik ga het toch doen. Maar eerst even kijken wie er wel en wie er niet zijn. Dat is natuurlijk wel fijn om te weten. Jouw ja, achternaam is? Ja, uh, ik ben Jean van Heuvel. En ik ben werksvoorlichter van de landmacht. Goh, waar hou ik ze mee over? wil ik zeggen mooie blauwe ogen, maar dat werkt natuurlijk niet. Uh, ja, ik hoop gewoon een goed verhaal te vertellen, wel naar waarheid... wat ja, de, de voor- en de nadelen zijn. Want er zitten natuurlijk ook wel ouders bij... die niet altijd uh, zitten te springen... dat zoon of dochter hiervoor kiest. Met name een stukje uitzending. Maar over het algemeen zijn het toch wel... Ja, uh, de, het afwisselende werk. Toch uh, niet weten wat je elke keer uh, ja, te wachten staat. Dus de uitdaging dat het voor de meesten... hetgene is waar je ze mee prikkelt. U bent zelf ook naar Afghanistan geweest. Uw ouders? Ja, die vonden het al pittig, hè. Dat klopt. Krijgt u daar veel vragen over? Mm, ja, soms heel gericht. Soms uh, ja, denk ik dat men het ook een beetje onderschat. Er zijn de jongens erbij die natuurlijk zelf op zoek zijn naar dat avontuur. Um, maar het zijn meestal de ouders die de gerichtere vragen stellen. Maar u zegt al, ik maak het niet mooier dan het is. Er zitten ook nadelen aan. Wat zijn die nadelen dan? Ja, het is niet zonder gevaar. Zeker niet. Is dat niet lastig om te vertellen? Ja, ik vind het persoonlijk niet, want... Ik zeg altijd wel van, ook als ik het uitleg, men verklaart mij voor gek dat dit de reden is waarom ik voor defensie heb gekozen. Maar ik denk dat je dat soort mensen ja, <coughs> sorry, juist zoekt. Wat vindt u? Ik vind het prima. Als je gaat, dan is het de tweede zoon die in dienst gaat. Dus uh, ik vind het best. U heeft al ervaring? Ik heb zelf ook ervaring, ja. ja. Maar is het dan uw droom? Nee. nee, hij is zelf gekomen en die andere ook. Ik heb ze niet gepoest. Ik heb gewoon gezegd, wat je zelf wil, moet je doen. Sta ik achter, klaar. Aan de ene kant horen we natuurlijk dat er bij Defensie heel veel mensen uitvliegen. Hè? Ja. Is het wel zo'n goede toekomst dan? Nou, dat weet ik dus niet. Dat moet blijken. Dat moet blijken. Daar durf ik dus geen antwoord op te geven. Om te zeggen van nou, dit is een toekomst van een baantje voor je leven. Dat was het vroeger wel, maar dat is het nu absoluut niet meer. Daar moet je nooit van uitgaan als je erin gaat. Je moet niet zeggen, ik blijf nu tot op mijn pensioen. Want dat bepaal jij niet, maar dat bepaalt eigenlijk meer de Defensie. Je voelt je niet uh, gepusht door je vader? Dat is totaal niet zo. Maar ik denk dat uh, enige discipline in de opvoeding wel nodig is. Dat denk ik dat het wel tegenwoordig heel erg ontbreekt bij heel veel mensen. Dus uh, ik ben niet gepusht, maar ik ben wel gewoon normaal opgevoed met uh, normen en waardes. Is daar een moeder, die probeert het al anderhalf jaar lang uit de hoofd van haar zoon te praten. Ja, dan moet ze misschien met mijn vrouw praten, maar dat weet ik niet. Uw uh... vrouw is dol enthousiast? Nou, dol enthousiast je staat er wel achter. Ja, absoluut. Nou, de voorlichting begon om tien uur en het is nu? Uh, acht over half twaalf. De bezorgde moeder. De bezorgde moeder. Nou, ik ben erg enthousiast. Ik zag alleen maar dat veld en doodgeschoten worden. En nu uh, zie je gewoon dat je ook heel veel uh, opleiding binnen defensie kan doen... en je verder kan ontwikkelen en dat vind ik toch wel uh, prettig. U bent niet bang dat u alleen maar naar een promopraatje heeft geluisterd? Nee, zo kwam het niet over in ieder geval. Nou, dat gaat best wel makkelijk, hè? Je moeder overtuigen. Ja, klopt. Zoals altijd. <laughs> Deze moeder is misschien makkelijk te overtuigen... maar dat geldt niet voor iedereen en daarom voert Defensie actief campagne. De mensen achter die campagne die hoort u morgen in de praktijk. Zometeen stand.nl, nu het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Hier is Dorot Megens. Het Openbaar Ministerie heeft vier jaar cel... tegen de Noord-Hollandse oud-gedeputeerde Ton Hoijmaiers. De VVD-politicus wordt verdacht van omkoping... valsheid in geschriften en witwassen... Hoijmaijers ging volgens het OM in de fout tussen 2004 en 2007... en was toen eerst statenlid en later gedeputeerde ruimtelijke ordening en financiën. Het OM zegt dat Hoijmaijers onder meer tientallen bedrijven bevoordeelde in ruil voor geld. De inzamelingsactie voor de orkaanslachtoffers in de Filipijnen... heeft tot nu toe ruim 9,9 miljoen euro opgebracht. Dat is even na 12 uur bekendgemaakt in het Instituut voor Beeld en Geluid... hier in Hilversum. Sinds vanochtend halen de samenwerkende hulporganisaties... publieke omroep, RTL en SBS daar zoveel mogelijk geld op. Onder meer met een belpanel met bekende Nederlanders. Vanaf volgend jaar moeten jongeren tot 25 jaar zich legitimeren in supermarkten... als ze sigaretten of alcohol willen kopen. De supermarkten doen dit omdat de leeftijdsgrens... voor het kopen van die producten omhoog gaat... Van 16 naar 18. Nu moeten jongeren tot 20 zich legitimeren. Maar volgens de branchevereniging van Supermarkt... is het juist in die leeftijdsgroep lastig om de leeftijd te bepalen. En daarom is ervoor gekozen de legitimatieplicht te verhogen naar 25. En dat zijn de hoofdpunten. ANWB Verkeersinformatie, Helene de Geest... Op de A27 van Breda naar Utrecht heeft het verkeer nog altijd veel vertraging Tussen knooppunt Gorkum en Lexmond bij elkaar staat er 8 kilometer file. Het bergen van een vrachtwagen neemt daar wat meer tijd in beslag dan gepland... waardoor de rechte rijstrook nog steeds dicht is. Verkeer richting Utrecht kan beter omrijden via knooppunt Del over de A15 en de A2. Op de A27 de andere kant op, de zogenoemde kijkersfile, die is 2 kilometer bij Noorderloos... En op de A59 van Zonzeel naar Den bos tussen Maden en Knoop het Hooipolder, 5 kilometer. Daar is de weg ook helemaal dicht. Daar zijn ze een oplegger aan het bergen. Gaat ook niet al te lang meer duren. Verkeer kan omrijden via Oosterhout. Dit is Radio 1. NCRV, standpunt NL. Jurgen van den Berg. SBS wil dus met een gokzender beginnen. De nieuwe zender moet in twee jaar maar liefst 20 miljoen euro opleveren. En op die manier moeten de tegenvallende inkomsten... van de andere SBS-zenders worden gecompenseerd. Dat alles meldt het AD op basis van het nieuwe strategisch plan... van SBS Broadcasting. Is dit een goed plan van SBS om zo meer geld voor andere programma's op te halen? Nou ja, ja zou je zeggen, dat moeten ze zelf weten. Maar er zit een uh, andere kant aan het verhaal. Uh, zorgt dit plan niet alleen maar voor meer gokkers... en daarom dus ook voor meer gokverslaafden. Ik ga erover praten met uh, Meili Vos, Tweede Kamerlid voor de PvdA. Mevrouw Vos, hartelijk welkom. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin, kort antwoord ja of nee, daar komen ze. Zelf vraag ik ook wel eens een gokje. Nee. SBS wil geld verdienen over de rug van verslavingsgevoelige mensen. Ja. Iedereen moet doen en laten waar hij zin in heeft. Ja. Dan uh, de stelling. En, uh, we roepen iedereen op om daarop te reageren. Een 24 uur schokzender is een goed idee. Bent u het nou eens of oneens met die stelling? SMS dat naar 7070 70. kost 50 cent. U mag gratis bellen. Nummer 0800 1101... Dus 0800-1101. U kunt stemmen op onze website, dat is www.standpunt.nl. U mag ook eens of oneens twitteren. Doe dat dan met een hekje standpunten bij. Want dan krijgen we alles keurig onder elkaar... en dan kunnen we straks een mooie tussenstand maken. Ik moet daar eens even zeggen, we praten met u mevrouw Vos... want wat zegt u tegen die stelling? Ik zeg nee, dat moeten ze niet doen. Nee, hè, u bent het niet mee eens. Dus een uh, 24 uur schokzender is geen goed idee wat u betreft. We hebben natuurlijk geprobeerd ook om even iemand te vinden die daar juist wel mee eens is. Maar op een of andere manier uh, willen bij SBS nog niet iedereen daarover praten. Omdat uh, nou ja, het zijn, uh, de plannen zijn nog niet helemaal uitgewerkt, kennelijk. Uh, dus dat was best een beetje lastig. Uh, u bent het tegen, maar kunt u eens uitleggen waarom? Nou, precies ook wat je zei in de inleiding... Um... Het zal waarschijnlijk het aantal gokkers... en dus ook het aantal probleemgokkers vergroten... omdat de alloude economische wet... aanbod, schept vraag, die gaat gewoon op. Dus hoe meer kans je mensen geeft... om in aanraking te komen met gokspelletjes... Uh, hoe meer mensen het ook gaan doen. Dat is gewoon bekend dat het zo werkt. En televisie is op dit moment nog echt een medium... waar je nou, heel laagdrempelig... Hè. Je, je gaat gewoon s'avonds al zappend doorheen. Dat zal misschien over tien jaar anders zijn... maar op dit moment is tv nog echt een heel belangrijk medium. En als je dus... Gokspelletjes, hè, al dan niet online ver vervolgens aanbiedt op tv... dan zal dat alleen maar het aantal gokkers vergroten. Ja, maar ja, goed, er zijn wel meer programma's van. Ik denk, nou ja, stel dat heel Nederland dat gaat doen... dat zou niet handig zijn. En gelukkig is iedereen zelf zo verstandig om dat dan niet te doen. Ja, nee, maar gokken is toch echt wel een uh, andere koek. En dat weet je ook wel. Uh, het is niet voor niks dat dat uh, in de ook een, een bekend probleem is dat vaak wordt behandeld. Net als uh, alcoholverslaving en, en, en tabakverslaving. Um, mensen spelen dat gewoon graag. En uh, juist zo'n zender... Uh, speelt dus in op die behoefte van mensen om dat te doen. En andere zaken die ook op tv komen... ja, dat is, die, die, die drempel ligt anders. Hij is niet een beetje betuttelend, mevrouw Vos? Ja, absoluut. Natuurlijk is dat betuttelend. Maar wat ik net zei, op de derde vraag van jou... zei ik ook wel ja, iedereen moet doen nou, en laten wat hij vindt. Zie, dat was een beetje een tegenspraak met elkaar, had ik het idee. Nee, maar het is niet een tegenspraak met elkaar. Want ik vind... Ja, dus wij Als de overheid zien we dat uh, mensen graag gokken... en dat helaas ook heel veel mensen daarmee in de problemen komen. Als je het even googelt, zie je echt zo ontzettend veel ellende... Uh, aan je voorbij komen. Dus wij vinden, de PvdA vindt wel dat de overheid al een verantwoordelijkheid heeft... om te zorgen dat de aanbieders goed gereguleerd worden. Dat daar geen, bijvoorbeeld geen criminelen tussen zitten. Maar ook dat er goed wordt ingezet op preventie van gokken en gokverslaving. Dus uiteindelijk natuurlijk ben je vrij om te spelen en te doen wat je wilt. Hè? Mensen zien gokken als een spel. Ik zie het gewoon als weggooid geld. Maar goed, genoeg mensen zien het als een spel. Maar dan heb je wel als overheid de verantwoordelijkheid... om het dan mensen niet te makkelijk te maken. En ook... En dat vind ik ook een verantwoordelijkheid van de aanbieders van al deze gokspelletjes... om uh, dan mensen te helpen die erdoor in de problemen ja. zijn geleid. Maar goed, de overheid zit nu op dit moment gewoon in de Holland casino's bijvoorbeeld. Uh -huh. uh, de, daar hoort inderdaad een, een heel plan bij uh, dat, ze, nou ja, dat ze goed in de gaten houden... of iedereen daar niet over de scheef gaat. Uh -huh. En Mensen die dat wel doen, daar zijn allerlei programma's voor inderdaad... om ze, om ze van die verslaving af te helpen. Als dit nou bij zo'n zender ook gewoon goed geregeld wordt... Dan, dan zou het toch gewoon kunnen? Dat kan. Dus die nieuwe wet op de kant die als het goed is in 2015 wordt, uh, in werking treedt... dan zullen ook allerlei uh, voorstellen en maatregelen worden opgenomen... Om ervoor, om ervoor te zorgen dat de aanbieders van gokspelletjes... ook echt uh, goed werk maken van preventiebeleid... en de opvang van mensen met problemen... Um, dat lijkt me op zich best lastig op tv... omdat je dus daar heel weinig controle hebt... om te kijken wie daar dan kijkt. Ze kunnen ze een voorlichtingsprogramma's voorlichtingsprogramma... Als je juist tussen al die gokspelletjes ja, door uitzenden. Als je bekijkt wat het, dat het SBS 6... ongeveer 20 miljoenmaker gaat verdienen... denk ik niet dat dat hun motivatie is. Hoor. Maar goed, dat kan aan mij liggen. Maar... Nee, ik ben af en toe een beetje naïef. Nou, in, in, in, dit, in dit vakgebied moet je niet naïef zijn. Ik bedoel, als mensen... Als SBS 20 miljoen euro wil verdienen met het aanbieden van gokspelletjes... dan is dat niet be, uh, uit de goedheid van hun hart bedoeld... Uh, om allemaal mensen met problemen daarmee uh, te helpen. Ja. Um, iemand op onze site schrijft 100% erger dan een pornozender. Dus die vindt dat blijkbaar minder erg. Um, niet, nu, niet doen, dus wakker worden extra de dupe. Uh, ja, we zijn wakker hoor in de Kamer. Ik denk dat de meerderheid in de Kamer het ook helemaal geen goed idee vindt. Um, of het nou erger is dan porno, weet je, dat, dat moet je zelf weten. Ik vind in ieder geval weggegooid geld. En ik zie te veel mensen met problemen. Dus ik vind ook gewoon, dat is een rol van de overheid. Hmm. Aan de andere kant, hè, iemand die dat echt wil gokken, die kan dat nu ook al doen Uiteraard. op internet. En, we, we kunnen en, niet overal. alle problemen. Kijk, ook al zouden we echt een perfecte wet maken. En, en alles uit de kast trekken om ervoor te zorgen dat er geen probleemgokkers zijn dan nog als iemand echt heel bewust al zijn geld wil vergokken... en weg, weggooien, dan kan hij of zij dat altijd doen. Omdat het natuurlijk altijd ook illegaal aanbod zal blijven. Ja. Iemand anders op onze site zegt... het is tijd dat het staatsmonopolie op gokken wordt doorbroken. In de huidige situatie is het redelijk hypocriet... wanneer de staat als enige gokaanbieder, namelijk via de casinos... concurrentie zou uh, verbieden. Vindt u daarvan? Nou ja, het monopolie gaat al verbroken worden. Hè. Dus Holland Casino, als het goed is, wordt geprivatiseerd. Maar de reden waarom dat destijds is gedaan... Precies omdat we zagen dat er een probleem was. En, uh, op dat, in de tijd dat Holland Casino werd opgericht... had je eigenlijk niet zoveel mogelijkheden om te gokken. Dan had je internet nog niet. Dus die enige mogelijkheid om te gokken... Nou, die was in de handen van de staat... zodat er goede controle en preventie kon uh, uitgeoefend worden. Maar ja, dat is nu echt achterhaald, omdat je... Ja, internet is grenzeloos. De meeste gokaanbieders zitten in Malta, dat is ook lekker goedkoop mm. voor ze. Maar goed, als, als dat dus vrijgegeven wordt, wel aan regels gebonden, maar dan toch... dan, mm -hmm. dan mag SBS toch ook in zo'n gat springen misschien? Nee, maar dan is de grote vraag, en dat zal ook de vraag zijn bij de wetsbehandeling... wat voor regels? En hoe streng zijn die regels? En mag iedereen een vergunning krijgen? En wat de PvdA betreft krijgt niet iedereen zomaar een vergunning. He, want als je weet dat als, hoe meer gokaanbieders er zijn, hoe meer er gokt zal worden, nou dan vind ik, vinden wij, dat uh, je als overheid mag zeggen: nou, dan limiteren we dat. Nou, vinden uw vrienden van de VVD dat ook? Waarschijnlijk niet. Uh, staatssecretaris Teven heeft wel een andere uh, uh, visie op gokken dan wij. Die ziet het ook echt als een spel. En uh, een spel moet je uh, vrijgeven. Weet je, dat begrijp ik ook wel. En je kunt ook niet alles controleren. Maar uh, de graden van vrijheid, denk ik, die de VVD zou willen geven... die zijn wat ruimer dan uh, die wij zouden willen ja, geven. Dus dat wordt nog wel even een dingetje in de coalitie. Nou ja, dat is het mooie van, uh, van deze coalitie. En van compromissen maken en wetten behandelen. Uiteindelijk gaan we natuurlijk een wet behandelen waarin... He, beide partijen, maar ook de andere partijen... Uh, zich het best in kunnen vinden. Waarin we echt rekening houden met uh, de, de gevaren die er zijn... maar ook met de realiteit dat uh, als we helemaal niks doen... dat dan het illegaal gokken nog een grotere vlucht zal nemen. Mm. Hier gaan we wel uitkomen. U, u haalde die 20 miljoen aan die de SBS ermee hoopt te verdienen. Dat haalt het AD uit dat strategisch plan wat zij hebben ingezien kennelijk. Mm -hmm. Het bedoeling is ook dat het eerst een vrouwenzender wordt... Hè, en dan overgaat in zo'n gokzender. Wat vindt u daar eigenlijk van? Nou ja, het verbaast me. Aan de andere kant, het schijnt inderdaad zo te zijn dat, dat vrouwen sowieso een zeer kapitaalkrachtige doelgroep aan het worden zijn. Nou, dat verheugt mij natuurlijk. Maar ook zijn. in de, in de Ja, gokken ook. Ja, dat ja. steeds meer vrouwen gokken. En ik weet niet precies waarom dat ligt, maar vind ik een zorgelijke ontwikkeling. Vroeger, nou, ik weet niet of dat waar was, maar stonden vrouwen altijd bekend als de hoede van het huishoudboekje. Als dat niet meer zo is, ja, dat is een probleem. Kijk, wat andere mensen vonden een probleem... omdat je de, de concurrentie... als je dus zegt het is een vrouwenzender... en daar gaan vervolgens ook de adverteerders op inschrijven... en vervolgens blijkt de gokzender te zijn... ja, dan voel je, je natuurlijk ook een aap geloseerd. Uh, dus ik hoop wel dat SBCS op tijd uh, met de billen bloot gaat wat ze nou werkelijk van plan zijn. Want, want uit de cijfers blijkt ook dat twee op de vijf gokverslaafden is intussen vrouw, uh, meldt de Stichting Anonieme Gokkers. Ja, nou, dat vind ik heel problematisch. Ik vind sowieso elke gokverslaafde vind ik er één te veel. Uh, maar dat dat opschuift, ja. Um... Dat is een trend waar je vervolgens niet nog eens een keertje mee moet gaan inspelen... met een zender die helemaal gericht is op het aanboren van vrouwelijke gok gokkers. Vindt u dan ook dat, dat u een soort moreel appel op, op SBS wil doen? Uh, nog? Van, van, van, ja, moet je hier überhaupt wel aan beginnen? Nou, ik, ik doe graag morele appellen, maar in dit geval denk ik dat we het gewoon via de wet gaan regelen. Ja, daarover gesproken, want uh, dit doet denken natuurlijk aan die belspelletjes. Uh, uh -huh. 2007 onder druk van justitie zijn die van de buis gehaald. Ja. RTL was daar toen mee bezig, ook SBS trouwens. Justitie meende dat die spellen valse verwachtingen wekten, maar zag na een schikking af van vervolging. Uh, gaat dit ook aflopen met een sisser? Ik mag het hopen. Kijk, bij de meeste problemen hoop ik dat het gewoon zonder al te veel schade zo afloopt. Op dit moment inderdaad via, vanwege de wet is het verboden om op deze manier reclame te maken. Want dat is uiteindelijk wat er gebeurt in de tv. Um, maar je hebt hier dus nu ook dat zij sorteren voor op de nieuwe wet... En wat er in de nieuwe wet gaat staan, nou, daar gaan we het volgend jaar uitgebreid ja. over. Maar van, de voor de, de goede horen in het staat dat beide coalitiepartijen, dus ook uw partij, PvdA, voorstander zijn van online uh, reguleren. Absoluut, natuurlijk. Want nu is het ongereguleerd. Uh, maar vervolgens verschillen we natuurlijk waarschijnlijk wel in, in, in onze visie op wat gokken nou is. Ja. Nou, wij vinden het uh, verslavend en zonder het geld, en de VVD vindt het een spel. Ja, daar kom in, je wel uit hoor. Maar... En zou het, in uw, zeg maar het plan zoals u het in uw hoofd hebt, zou dan zo'n zender van SBS daarin passen? Wat mij betreft niet. Maar goed, dat hangt helemaal vanaf uiteindelijk hoe de wet eruit zal zien. En ook hoe SBS6 het vervolg gaat inkleden. Maar zoals ik het nu zie, en uiteindelijk hebben we weinig informatie... denk ik, dat moeten we niet doen. Nee, nee. Um, en, en, de, en nog even de, de, de, de status van die wet op dit moment. Die is dus in, in de maak. Mm -hmm, ja. En wanneer moet die er zijn? Uh, volgens mijn laatste informatie uh, begin 2014. Er is een concept uh, is rondgestuurd naar iedereen die er he, mogelijk wat, wat, wat over zou willen zeggen. Daar is heel veel commentaar op gekomen, dat moet allemaal verwerkt worden. En dan zal het waarschijnlijk ja, begin volgend jaar bij ons liggen, bij de Tweede okay. Kamer. We gaan kijken wat onze luisteraars vinden, mevrouw Vos. U blijft meeluisteren, ik kom zo meteen graag bij u terug om de reacties door te nemen. Zij is Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Een 24 uur schokzender is een goed idee. Als er nou iemand daar in de top van SBS meeluistert... en uh, wat nuance wil aanbrengen, misschien het verhaal zoals we dat hier hebben gedaan... Bel ons vooral, 0800-1101 en al die andere mensen natuurlijk ook... die hier een mening over hebben. Op de site is al veel gestemd, eh, bijna 1050 mensen. 8% is het maar eens met de stelling, 92% oneens. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Van Dijk Amsterdam. Ik vind het niet alleen onzalig, maar een moreel voorstrekt verwerpelijk plan. Er kan weinig bezwaar tegen zijn als mensen wel eens een gokje willen wagen. Daar heb ik ook geen probleem mee. Maar er lopen heel wat mensen rond... die niet zo stabiel en stevig in hun schoenen staan. Zo'n zender kan ontzettend veel narigheid veroorzaken. En ik zou de heren of de dames... die dit verschrikkelijke plan hebben bedacht... Is willen uitdagen om te gaan naar een van de vele klinieken en centra... waar gokverslaafden zijn en wat voor ellende armoede, frustraties, de, de gokverslaming teweeg kan brengen. U bent het en, mee oneens ja, kortom. Ja, want ja. zo'n zender ja. zal dat alleen maar stimuleren. En ik vind het een gevaar zelfs, en het is een groot woord... maar ik meen het 100 Ik denk dat we hier kunnen spreken van een gevaar voor de volksgezondheid. Dank u wel, Stamppot.nl. Goedemiddag. Goedemiddag, mijn de slot uit Voorthuizen. Goedemiddag. Oneens. En waarom? Ehm... Uh... Ten eerste de, de, wat die vorige meneer zei, daar ben ik het volledig mee eens. Met de klinieken. We hebben al alcoholverslaving, we hebben drugsverslaving, we hebben. Nou ja, waar, waar, waar is het geen verslaving voor? En wat is het straks als ze de schulden niet meer kunnen betalen? En de, de ouders kunnen het niet meer betalen. Komen ze dan in de schuldsanering? Komt het dan weer neer op de belastingbetaler? Kortom, niet doen, zegt u. Dank u wel. Goedemiddag. Ja, hi, met Frank Orlemans. Frank? Ik ben het eens met de stelling, omdat uh, ja, gokken, vet eten, roken, blowen, drinken, snuiven. Het zijn allemaal uh, uh, keuzes die mensen maken in het leven. Die ze allemaal zelf uh, maken. En wat ik dan niet begrijp is bijvoorbeeld... Uh, die mevrouw die in de studio zit. Die zegt dan altijd... ja, we moeten alle coffeeshops moeten openen in Nederland... want anders gaat die drugs toch maar ondergronds. Weet je niet? Ja. Het is precies hetzelfde als met de gokken. Waarom, uh, waarom mogen wij niet gokken op televisie? Ja. En om de verslaving tegen te gaan... als ik een gokspelletje speel op televisie... en dat moet via bijvoorbeeld Ideal betaald worden... ik noem maar wat... Als jij niks op de bank hebt staan, dan kun je ook niet meedoen. Er allerlei manieren zijn dat te verzinnen om. om, om uh... Kijk, dan moeten ze alles verbieden. Dan moet je drinken verbieden, ja. dan moet je vet ja. eten verbieden, dan punt, moet je coffeshop sluiten. Ja? Ja, dankjewel, Stam.nl. de Stappen.nl. goedemiddag. Ja, goedemiddag met uh, Maarten Rieta Hallo. Hallo ook even reageer op de stelling. Ja, ik ben het ook, ik zou bijna zeggen, uiteraard uh, er niet meer eens dat er weer uh, een gok uh, net bij komt. Ik vind zelf zo dat, uh, kijk op elke straathoek kun je al gokken en uh, op internet kun je gokken. Uh, ja, uh, er hoeft niet nog meer uh, mogelijkheden uh, erbij te komen om weer te kunnen gokken. En inderdaad, we moeten ons uh, echt beschermen tegen de, de, de kwetsbare mensen die eigenlijk hun uh, geluk even tijdelijk in dat gokspelletje zoeken en dan uh, ja, toch al... Daarna denk ik weer een kaart van overhouden. Oké, okay, dankjewel. Stamper.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Nou, ik ben voor, want uh, als ze het willen, dan doen ze het wel op uh, een of andere schimmige site. En um, um, schulden maken, ja, ze moeten hen geen geld lenen. En um, dan hebben de psychologen weer werk en kunnen ze daar aandacht halen. En de politie, uh, die zou zich beter. Uh, bezig kunnen houden met geweld en dan uh, laat het roken maar vrij, het eco-wiet uh, roken. Ja, Oké, okay. ik noteer eens in ieder geval. Stam.nl, goeiemiddag. Ja, goeiemiddag even Klaver. Ik ben het uh, totaal oneens met de stelling. Ik vind het eigenlijk een beetje misdadig wat ze daar willen voorstellen. He, we hebben toch de staatsloterij, we hebben de giro-loterij, dus... Uh... En je moedigt de onstabiele figuur alleen maar aan om elke keer een nieuw gokje te wagen. Ja, ook niet, uh, niet voor, dus inderdaad. Dank u wel, Stamper Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Vincent Prastadruolo. Dag, Vincent. Hoi. Ik zei het uh, oneens, maar ik bedoelde eigenlijk eens. Oh. Ik uh, vind de betutteling is, uh, gaat echt werkelijk te ver. Ik weet niet of je in de jaren, nou, dat is de jaren negentig geweest, al die belspelletjes op televisie. En er waren ook mensen die, die er echt voor tienduizenden guldens toen de tijd nog uh, belden... Ja, ik weet niet hoor, maar als jij een keer zo'n rekening van de, van de telefoonprovider binnenkrijgt... dan laat je het de tweede keer toch wel. Ik bedoel, er bestaat ook nog eens iets als dat je zelf na moet denken over wat je doet. Het lijkt wel alsof iedereen maar uh, geholpen moet worden en gestuurd moet worden van... nee, dat mag niet. Ja. En dat is wat jou vooral tegenstaat in dit hele verhaal? Ja, ik vind het een slecht idee hoor. Voor mij hoeft het niet zo'n zo commerciële gokzender, maar, maar ik denk toch... Maar als, dat, als iemand dat wel, het wil, het moet hij dat week... kunnen doen, vind je? Ja. Ja, dankjewel. Stam.nl, Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Dag meneer. Nou, het is een heel slecht idee meneer hoor, maar goed. En nu kun je ook zien met de SBS6, gewoon, uh, ze kunnen met de programma's niet meekomen en ze moeten geld hebben. En uh, dan gaan ze het maar weer zo doen. Nou, het is puur crimineel. Ze zijn gewoon criminelen. U zou er niet naar kijken? Nee meneer, maar ik kijk sowieso niet naar dat geile SBS6. Maar het is gewoon een klote zender. <lacht> dus. Nou, die kunnen ze ook weer in de zak steken daar. Stad.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, de voorgaande sprekers hebben behoorlijk veel van mijn argumenten al reeds uh, verkondigd. Uh, wat ik erbij kan toevoegen is dat eigenlijk in een land waar uh, in uh, bijna elke stad wel een gokhal te vinden is... waar je toegang hebt vanuit uh, verschillende websites uh, om te gokken... waar koffieshops uh, gelegaliseerd worden, waar prostitutie gelegaliseerd wordt... dan vind ik dit toch wel een druppel op een gloeiende kookplaat... die uh, dan, zeg maar, geweigerd wordt door de PVDA. Mm. En uh, ik denk dat uh, heel veel ellende in dit land... voorkomen kan worden met maar één oplossing. En één oplossing die, denk ik, voor de hele mensheid geldt... en dat is toch de toepassing van de richt, uh, richtlijnen vanuit de islam. Oké. Okay. Um, maar uh, ik lees daar wel eens wat over... en dat klinkt me nou ook niet heel vrolijk in de oren af en toe. Stam.nl, goedemiddag. Ik ben het eens... Uh, met de stelling, er moeten niet meer uh, gokmogelijkheden bij komen. Ik ken het van zeer nabij dat iemand een, zijn hele inkomen vergokt en dan niets meer overhoudt voor huisvesting en eten. En denkt u dat, dat als er zo'n zender zou komen, dat dat dan uh, dus makkelijker wordt voor, voor, voor mensen om ja. daar hun geld aan uit te geven? Ja, dat denk ik. En dus ligt het gevaar om de hoek? Ik denk dat er dan nog veel meer mensen overgehaald worden die nu nog de straat op moeten naar een gokhal of iets dergelijks. En dan gaat het zo makkelijk met je telefoon vanuit huis. Ja, maar mensen, u hoort ook mensen zeggen: die zeggen ja, je moet het gewoon wel doen. Uh, want het is ieders eigen verantwoordelijkheid. En uh, nou, die ageren een beetje tegen de betutteling. Er zijn mogelijkheden genoeg in staatscasino's en dergelijke. Dus er moet niet nog meer bijkomen nee. dat het nog makkelijker gemaakt nee. wordt. Oké, okay, dank u wel. En u zegt dit als ervaringsdeskundige? Ja. Dank u wel voor het bellen. We gaan snel terug naar Meili Vos, tweede Kamerlid voor het Partij van de Arbeid. Een 24 uur schokzender is een goed idee, dat is de stelling. Nou, uh, wat, wat vond u van de reacties? Ja, nou, het hele palet kwam aan de orde. Het viel mij dus op dat nog meer dan ik verwacht had. Mensen inderdaad uh, oneens waren met de stelling en dus eens met, met mij... Uh, dat nog meer aanbod van goksites uh, wat er ook gok mogelijk is... dat dat geen goed idee is. Kijk, die paar mensen die zeggen... van, uh, daar moet je niet meer bemoeien... want dat is betutteling. Kijk, wat we niet gaan doen... is het helemaal verbieden. Dat weten wij ook wel. Dat kan helemaal niet. Maar wat je wel kan doen als overheid... is hè, de vraag die er op dit moment is... wel goed reguleren. En dan, hè, dan blijf ik ook bij mijn eerste... Uh, de, de, de antwoord ja op jouw derde vraag. Uiteindelijk moet ook, hè, is iedereen zelf verantwoordelijk... voor zijn leven. Maar je moet wel... Als overheid bij iets wat zo gevaarlijk is en uiteindelijk gewoon uh, de kassen van uh, bedrijven spekt, dan mag je zeker wat, wat doen. Hmm. Maar binnen maar is iets verantwoordelijkheid. Maar ik vroeg u dat zo straks ook. Want stel nou dat, we kennen die plannen nog niet tot achter de komma natuurlijk van de SBS. Het uh, enige hmm. wat nu naar buiten is gekomen, dat het op termijn een gokzender moet gaan worden. Maar stel nou dat zij wel binnen al die regels vallen, dan zegt u van dan kan het. Nou ja, maar dat zijn wel heel sterke regels. En daar hebben wij nog behoorlijk veel invloed op in de Kamer. Dus hoe je vervolgens inderdaad ervoor zorgt... dat niet mensen inderdaad een hele inkomen vergokken. Want ja, er zijn wel een meneer van... Uh, ik weet niet wie, wie dat zei over... Ja, je, deal, hè? ja, Frank, ja. Frank, meneer Frank... Ja, als je met ideal gewoon rood staat. Maar ja, dan wil je helemaal niet dat mensen gewoon helemaal niks op rekening hebben staan. Vanwege... En dan ook nog eens een keertje gaan proberen te gokken. Dus dat lijkt me genoeg mm. redenen om daar toch wel wat tegen te doen. Er was ook iemand, ik denk dat het ook Frank was trouwens. Die zei van ja, mevrouw Vos, uw partij uh, is wel voor het legaliseren van softdrugs bijvoorbeeld. Nou dat, dat, dat, dat levert toch ook gezondheidsproblemen op. Uh, dus, uh, ja, maar laten dat dat gewoon... is precies hetzelfde als wat met de gok. We willen het reguleren. Kijk, je kunt mensen niet verbieden om een blootje te roken om te gokken. Maar juist als je dus legaliseert... en dat is helemaal het geval met softdrugsbeleid... heb je veel meer controle erop. Nu hebben we er geen controle op. Dus nee. de, dit argument nou ja, dat versterkt eigenlijk gewoon mijn argument... van waar je hem toch gewoon goed moet reguleren. Maar zegt u u eigenlijk net, dan zegt u eigenlijk tegen opstelden... van gooi je al die koffieshops lopen ook maar dicht... zolang het niet goed gereguleerd is. Nee, het punt is... Nee, dat is een ander verhaal. Kijk, wij reguleren, uh, wij reguleren het gokken. Wij reguleren uh, en het blauwe niet. Waardoor het vervolgens een heel erg circuit met illegaliteit ontstaat. Wat er nu is met online gokken. Ja. Dat willen we dus gaan reguleren. En eigenlijk zou je, als je consequent bent... Opstelt meneer Teven, zouden ze dus ook de koffieshops moeten reguleren. Ja, ja nee, precies. Uh, maar daar willen ze voorlopig nog niet aan. Maar dat is een heel ander onderwerp, daar hebben we het mm -hmm. anders over gehad. Maar terug even naar het punt van, van wat mensen dus ook maken. Mensen maken zelf hun keuzes en uh, nou ja, daar moeten we vanuit de overheid misschien niet uh, bovenop gaan zitten. Ja, dat vind ik wel. Want het kost namelijk uiteindelijk, en mevrouw Scholten zei dat... Dus de schuldenproblematiek waar dit toe leidt, en dat leidt het al... er zijn heel veel mensen die in de WNSP zitten die zitten daar vanwege het problemen met gokken. Uh, uiteindelijk gaat dat ons allemaal aan. Het is allemaal publiek belang. Dus dan, en het, publiek, het publiek zijn wij, belastingbetalers zijn we allemaal. Dus daarom vind ik ook gewoon dat we daar een rol in hebben. Ja. Goed, u, u blijft in ieder geval die, uh, dat wetsontwerp goed in de gaten houden... Hmm. en uh, die regels goed controleren. Ja. Zodat deze zender uh, niet zomaar zijn gang kan gaan. Dat lijkt me wel heel goed. Ja. Oké, okay, uh, dank voor het meedoen in stand.nl. Mei Vos, Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Um, die stelling die blijft de hele middag staan op onze site www.stand.nl. Dus even kijken of er nog wat aan de percentages is veranderd. Niet echt. 1197 mensen intussen, dat is bijna 1200 als ik het goed heb uitgerekend, uh, hebben intussen gereageerd op die site. 8% is het eens met de stelling, 92% erhalve. is het oneens. U kunt de hele middag blijven stemmen, als gezegd. Hou de radio aan, want zometeen na tweeën... dit is de dag van de EO. Ik wens u een prettige maandag verder. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV. Interlandvoetbal Interland Voetbal op Radio 1. Morgen om half negen, een oefenwedstrijd. Kan Er kan een kans komen, zeker. En die scoort ongelooflijk, maar waar? Van een goede avond. Nederland, Columbia. Ruimte om te schieten. Oh! En OS langs de lijn. Morgen om half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Ah, oh, mag ik een Peter-Jan Rens van je? Nee, je hebt je eigen zak, Gerard Cox. En ik zag je vanochtend ook al met een Daphne Dekkers in je mond. Dat jij nou toevallig de hele dag aan het Angela Groothuizen bent... dat wil niet zeggen dat ik niet af en toe... met een stuk Adele Bloemendaal op de bank wil zitten. BN'ers in de reclame. Je kan ze allemaal zien op de tentoonstelling... in de beurs van Berlage in Amsterdam. So easy. Combineer de slimste HR-ketel heel easy... met de slimste thermostaat Navit Easy.